Radio, Zeemans, Radio Leemans Radio Leemans Radio, Leemans. Radio Leemans. Welkom iedereen, dit is de pilotaflevering van Radio Leemans met meneer en meneer Via dit kanaal houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van mevrouw Leemans. We brengen u de hoogtepunten van de reportages op onze website en nog veel meer. Meer duiding, meer achtergrond, meer sappige roddels en vooral meer mevrouw Leemans. Is het niet meneer? Zo is dat meneer. Nu in deze eerste uitzending maken we uiteraard wat plaats voor de vraag wie is mevrouw Leemans? Want hoewel ze een fenomenale bekendheid geniet in Vlaanderen, zijn er toch enkele mensen die misschien nog niet over haar hebben gehoord. Meneer, hoe kunnen we mevrouw Leemans het beste aan de mensen voorstellen? Wel, u herinnert zich nog, meneer, het begon allemaal met de legendarische advertentie in allerlei kranten, zoals het gratis Forense Dagblad Metro. Daarin stelt mevrouw Leemans haar kapitaal ten dienste van de maatschappij, onder de vorm van leningen. Maar mevrouw Leemans is niet zomaar het hoofd van een financiële instelling, meneer. Nee, nee daarnaast is er nog een diep menselijk aspect mee gemoeid. Lenen bij mevrouw Leemans, zo zegt haar slogan namelijk, dat is lenen bij een vriendin. Nu heb ik zelf nog nooit een aanzienlijk bedrag geleend van een vriend of vriendin en uh, ik durf me daarbij toch wel de vraag stellen of dat wel zo'n goede zaak is, meneer. Maar goed, mevrouw Leemans profileert zich in elk geval als onze vriendin is het niet. En het probleem daarbij is nu dat wij haar voor een vriendin toch vrij weinig te zien krijgen. Daar heeft u een punt, meneer. Inderdaad, de advertentie in kwestie is intussen al een dikke twintig jaar oud. En in die tijd zijn er weinig of geen andere foto's, andere officiële foto's, van mevrouw Leemans vrijgegeven. Dat riep bij ons dan ook de vraag op, wie is mevrouw Leemans eigenlijk? Welke fascinerende persoonlijkheid gaat er schuil achter die breed glimlachende dame? Dat is de hamvraag die ons drijft. Wij stellen alles in het werk om meer te weten te komen over deze financiële weldoenster. Maar dat gaat niet altijd gemakkelijk. Mevrouw Leemans houdt zich zodanig op de achtergrond dat er heel weinig over haar is geweten. We moesten dus diep gaan graven om iets meer over haar te weten te komen. En we hadden het eigenlijk bijna opgegeven. Tot er in het Andesgebergte een belangrijke ontdekking werd gedaan. Er werd een manuscript van de hand van mevrouw Leemans teruggevonden in een vliegtuigvrak. Daar hebben wij van de redactie exclusief de hand op kunnen leggen. En het blijkt dat dat manuscript een schat aan informatie bevat over van alles en nog wat. En dat samengebracht onder de titel Tips voor de zuinige huisvrouw. Inderdaad, meneer. Nu, iets verderop in deze uitzending, onthullen we al een eerste tip uit dat manuscript. Exclusie, bij Radio Leemans. Nu kunnen we natuurlijk nog uren doorgaan over onze beweegredenen, maar het gaat tenslotte niet om ons. Het gaat om mevrouw Leemans. En in haar voetspoor van goedheid tredend wil Radio Leemans de luisteraar ook, volkomen gratis, een aantal nuttige diensten aanbieden. Zo bijvoorbeeld voor Pans het Weeg. Het Weeg. Het weer. Het weer. Het weer. Het weer. De komende weken regent het nog voordelige tarieven. Wordt uw levensgeluk overschaduwd door financiële problemen? Mevrouw Leemans is de opklaring waar u op wacht. Maximaal kredietpercentage 20,5%. En dan is er nog het verkeer. Het is weer aanschuiven van naar en vooral op de Turnhoutse Steenweg in Deurne. U luistert nog steeds naar Radio Leemans met de meneer en meneer. En dan nu, tips van mevrouw Leemans voor de zuin in huisvrouw. Mevrouw Leemans zegt, Gooi je restjes verf niet zomaar weg, maar spaar ze op voor een volgend schilderproject. Dit is niet alleen voordelig, maar ontlokt ook leuke reacties aan gasten. Wow. <tiep> <tiep> Alweer een nuttige tip van mevrouw Leemans. Dankjewel, meneer. Schitterende tip. We gaan er bijna uit, maar niet voor we nog eens kijken naar de Leemans-index, uiteraard. Hier komt die. Piep. Piep. Piep. De Leemans-index bedraagt 3. 197, nu pers. Bing! Dat was alles in deze aflevering van Radio Leemans. Zal de Leemans-index trouwens positief of negatief evolueren, meneer? Wel meneer, daarvoor zullen we moeten wachten op de volgende uitzending van Radio Leemans. Bedankt voor het luisteren, ik was meneer. En ik was meneer. Dag. Goeiedag. Radio! <applaus>